Volgens de activisten zijn het vooral jonge mannen en enkele vrouwen die van dichtbij waren doodgeschoten. De lichamen lagen in huizen en in kelders. Daraya werd vrijdag heroverd door het Syrische leger. nadat het een tijd een bolwerk was geweest van oppositietroepen. Die zeggen dat het leger van president Assad in Daraya van huis tot huis mensen heeft doodgeschoten. Groot-Brittannië zal toch niet de ambassade van Ecuador in Londen binnenvallen.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 Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land... toen de passagiers lagen te slapen. Van alle inzittenden hebben maar drie het ongeluk overleefd... en zij zijn ernstig gewond. En dan het weer. Overdag verspreid over de dag. Buien, soms met onweer. En de middeldagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener.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 En het lukte haar iets wat bijna niemand daarna uh, nog gelukt is, namelijk het winnen voor Nederland van het Eurovisie Songfestival. <laughs> Volgens mij kwam Tietz Inde nog uh, achteraan met ja, Dingerdonk. Ja. Uh, maar jij, Lenny Koer, goedemorgen, goedemorgen overigens. Uh, jij won het Songfestival 1969. Dat blijven we altijd aan je kleven. Ja dat, ja, dat wist ik eigenlijk toen ik het gewonnen had. Uh, wist ik. Die... Dat zei Teddy Scholte, daar kreeg ik een telegram van toen ik gewonnen had. En die zei: Je zult nog wel tien jaar lang zul je het, uh, dat moeten zingen. Maar het is, nou, het is hoeveel is het? 42 jaar geleden, ja. geloof ik. Uh, tot daar gisteravond dat ja. toen nog, hè? Ja, ja. Dat je stond op de uitmarkt. Ja, precies. Nou, we gaan het komend uur uitgebreid met je praten. Ik vind het leuk. Uh, ken jij mij nog? Ja, natuurlijk van, uh, ja, niet persoonlijk, maar wel van, van, van de televisie. Nee, dat bedoel ik niet. Ah. Wij zaten een keer samen in een vliegtuig. Ja. Weet je dat? Zeg je dat niet? Nee, dat moet je me eventjes. Nou, ik ga je helpen. 1994. Ja. Eindhoven, Sarajevo. Ah, precies, ja. In een militair vliegtuig, ja. een F-27. Ja. Uh, het oh. was oorlog in Bosnië. En jij ging ja. zingen, volgens ja. mij, op de brug. Ja. Dat was althans het plan tussen de moslims en de Serviërs ja. in Sarajevo. Ja. En we zaten tegenover elkaar, want in dat vliegtuig zit je met je rug tegen de muur. Ja. Uh, dus ik keek jou aan en weet je nog wie naast jou zat? Uh, uh, Raaf Soetendorp geloof ik, die zat er ook, ook in. Ja. de rabbijn, maar ja. ook Jan Pronk, toen Precies, minister, ja. en, uh, uh, hij was ja. minister van ontwikkelingssamenwerking. En hij was moe, hij ging slapen en dat deed hij in jouw jas. <laughs> maar goed, uh, ja, dat was 1994. Ja, dat, dat, dat was echt maf daar, want we kwamen daar aan. En, en, Met kogenvrij staan, ja. weet je nog? En het, het, het, het, het rare vond ik dat daar, het was, het, het was daar al, er was geen boom meer te zien daar. Dus alle bomen hadden ze opgestookt. En zo, het was heel raar en je zag ontzettend veel kraaien. Dus dat was een... Weet je waar je eraan kwam? In, ja. in Sarajevo? Hoe spreek jij het uit? Sar Sarajevo. Sar ja, Sarajevo. Ja, oh, ja. Naar Sarajevo. En ik vond het heel macaber uh, daar. En ook, ik was er aan het zingen. En uh, die mensen die waren allemaal nog in een soort shock, ja. had ik het idee. Maar de oorlog was toen ook nog, nog lang niet afgelopen. Die was echt nog niet afgelopen. Nee, nee oh, wat was dat ernaar. Ja, ja. ja. ja ik, ik was gewoon bang ook. Ja, ik geloof het goed, ja. Dus Ja. Nou, dat, we, dat was 18 jaar geleden alweer, Lennon. Precies. Uh, ja. <laughs> Terug naar gisteravond. Ja. Ik zei het al, uh, je zong daar de Troubadour. Uh, het liedje waarmee je 43 jaar geleden het songfestival won. We gaan even kijken hoe anders dat toen klonk en hoe dat gisteravond klonk. Eerst beginnen met 1969. En in de helft van de stad. Toch gaat het door het grote graan. De troepadoen, de troepadoen. 2012, gisteravond de uitmaak. Ja, je stem is. Ja, rijper misschien weer? Of voller? Ja, dus, dus ook wat lager geworden ja, ja, dus in de loop der tijd. En voller, ja, precies. Maar je zingt het lied ook langzamer. Ja, nou, hij was gisteren een stukje langzamer, <laughs> okay. ja. Ik denk, misschien heeft dat met iets ouder te nee, worden te nee, maken. Nee, nee, nee. Ik dat je wat minder nee, dat, snel uh, reist. Op een gegeven moment dan, <laughs> ik, ik voelde dat hij wat langzamer was. En, uh, nou ja, met zo'n orkest, dan kun je, je kunt ook nee, niet meer terug, je, je kan niks, nee, je moet nee. je overgeven. Ja. Zing je het nog graag? Ja, ik zing het nog wel graag. Maar ik, ik zing het niet meer vaak. Nee, het nee. zit nooit in mijn programma. En uh, ik zing het eigenlijk alleen nog maar als toegift. Want de mensen willen toch wel horen? Ja, soms. Ze, ze willen het graag horen. Ja. Maar ik doe dat niet altijd. Dus, uh, maar als ze, er heel, als ze heel lang klappen en ze vragen erom, dan zing ik het nog wel. Ja. Maar ik heb het nu al een paar jaar in mijn programma helemaal niet, uh, niet meer gedaan. Je, je zegt ergens dat sommige liedjes voor altijd bij je leven blijven. Ja. En dit is er een van. Ja, dat is het liedje wat, wat meegroeit. Je hoort er dan ook wel het verschil van... Uh, Zo'n liedje... Uh, uh, is, het zou ook niet goed zijn als, je, als, als een lied alsmaar hetzelfde zou blijven. Uh, dus ik wil zeggen, als, als, als het hetzelfde zou blijven klinken. Want, je bent het anders gaan zingen. Ook, ja, natuurlijk. Ja. Kun je dat uitleggen? Wat, wat is er uh, veranderd? It, it, it, it, it, it, it heeft, je hebt natuurlijk in de loop der tijd krijg je veel meer uh, bagage. En je interpreteert een lied anders. En je instrument verandert ook. Dus uh, zo'n liedje verandert met je mee. Ja. En is het autobiografisch te noemen? De troubadour? <laughs> ja, ik, ik wist dat toen niet. Toen nee. was het die man waarover ik zong. Ja. En in de loop van de tijd uh, ben ik erop gaan lijken, ja. Want hij zong voor een groot en klein publiek. Hij maakte ja. blij, melancholiek, de Persie, Ja. Maar daar ook de slotzin, zo'n beetje, is toen werd het stil. Het lied was uit, enkel wat modder tot besluit. Ja, ja, ja. Is, is dat ook jouw lot? Nou, ik hoop het niet. Nee, toch? Maar ja, goed, wat modder tot besluit. Dus natuurlijk, uh, uh, de dood is dat. Ja, maar er is nog een zin extra, hè? Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Ja, precies. Ik vind je het leuk dat je er bent. Ja, ik ook. We gaan uh, naar Muzen in mei. Dat is een van je meest uh, recente ja. nummers. Ja. Jij. Muzen in mij. Waar ik ook ben. Ben jij. De eerste voor mij. In alle jaren. Weest. Want toen ik je nog niet hoorde, heb jij me gewicht en gewendeld in jouw geest. Tot je me zonder hoorde trof in een paar. Jij zingt mij altijd voel. Ik luister met warme wangen. Jij zwaait met je staf een lichtend klankenspoor, en ik volg je vol verlangen. Om het licht wacht en je weent Je zwiert en je zwemt Jij Ik niet luisteren, want toen ik een keer mijn hart en mijn ziel verloor, geen oor had voor jou gefluister, toen trok je me Muziek oh, oh. lacht de muziek. Dus lied eigenlijk wel, ja. Voor het is uh, voor mij echt een beschrijving hoe dat proces gaat: van uh, hoe je een lied maakt en dus dat je soms de aanwezigheid van de muse, dus van de inspiratie of hoe je het ook wil noemen, uh, zo dichtbij kunt voelen en dan uh, het is eigenlijk zo, echt zo'n spel uh, alsof je gelokt wordt. En, en, en je weet, dus je, je volgt het spoor van, van de muze. Maar je en, weet dat het er zit. Ja. Dat, het, dat het eruit kan komen. Ja, en, ja en, en het is heel verfijnd eigenlijk. Dus je wordt eigenlijk je wordt, uh, lekker gemaakt. Uh, bij mij gaat het altijd zo dat ik, als ik dan naar mijn gitaar kijk, en dan denk ik van: God, wat is hier toch mooi vandaag, die gitaar. Hè? En dan, uh, dan pak ik hem uit en dan zing En dan denk ik: oh, wat klinkt hier toch mooi vandaag. En dan. Uh, en dan, dan speel ik een paar, paar, paar noten. En dan ineens denk ik... Oh, wat klinkt dit mooi. Dus ja, zo gaat het dan. En dan hoor ik daar meteen een lied in. En dan, en, en dan, en dan, dan gaat het hele proces gaat het in gang. Mm. En, dat, ja. dat deed je al op jonge leeftijd? Ja. Hoe ontdekte je dat? Dat dat in je zat? Um, t, t, he, eigenlijk heel raar. Want ik, had, ik heb altijd de drang gehad om, om een lied te maken. Sinds? Nou, ik denk dan kan, toen ik 13. Ja. Jaar of 13, 14, toen maakte ik eigenlijk al liedjes. En uh, uh, dat is iets heel vertrouwds voor mij. Ik denk ook dat het maken van liedjes, dat dat zeker zo'n grote passie is als het zingen ervan. Dus om, om in 3,5 minuut... of ja, het moet, werd steeds korter in de loop der tijd door de radio, maar ik heb er nog nooit iets aan aangetrokken. Nee. <laughs> om, uh, om zeg maar. In, in, die, in die beperkte tijd om dan iets samen te vatten... met tekst en muziek wat een meerwaarde heeft... dan wanneer je iets zomaar zou kunnen zeggen. Ja. en, en uh, Dus dat hele, dat hele proces van het maken van een lied... en ook de, ja, de, de, de, de inspiratie die je zelf krijgt... het geluk wat je dan ervaart om, zeg maar, om te weten dat je op dat spoor zit... En dat het, dat het aan het lukken is, een soort geheim wat je met je draagt... Hm. Uh, ja, dat vind ik het meest spannende van, uh, ja, van, van, van, ja, van het schrijven. De mensen kennen je sinds 1969, als Lenny Koer natuurlijk, zoals gezegd. Um, daarna zijn er ook wel periodes geweest dat we je niet veel zagen in de media. Jij bent niet iemand die de rode lopers afstruint... of in spelletjes en quizzen gaat zitten. Nee. Is dat bewust? Ja, en ik hou er helemaal niet nee. van. Dus we zullen jou niet vanaf een duikplank zien springen op zaterdagavond? Nee, nee. Nou dat was ik... gisteren het geval, een vreselijk oh, programma, Maar ja. dat, dat doe jij niet, hè? Nee, ik heb in mijn jonge jaren wel eens meegedaan aan... Hoe heet dat nou weer? Uh, Zo'n sportdag voor Ster artiesten. Sterrenslag. Sterrenslag, ja. <laughs> ja, en dat was ook levensgevaarlijk. Want ik weet nog wel, dan moest ik boogschieten... Boogs en dan als je dat nog nooit gedaan hebt en, je, en je, je spant die veer... die kwam dus eigenlijk op mijn elleboog terecht. Die, die, die, die, die, die kwam zo terug op mijn elleboog en het was helemaal blauw hier. Nou, nee, het moet voor, voor mij eigenlijk alleen maar te maken hebben met, ja, met mijn vak. Want waar ligt voor jou de erkenning? Wanneer voel je dat je erkend wordt als artiest? Niet dus als je uh, gevraagd wordt in die spelletjes en quizzen? Nee, ik, ik vind dat ook helemaal niet in de erkenning waar ik dan trots op zou zijn. Uh, ik vind erkenning uh, alleen maar prettig als het te maken heeft met, met wat je gedaan hebt, met je werk. En uh, een andere is voor mij helemaal niet nodig. Je kreeg een lintje op een gegeven moment. Ja, dat, uh, ik, ik, raar genoeg had ik nooit gedacht dat ik dat zo... Maar was dat zo'n zo moment fijn. dat je dacht van ja, er is erkenning? Ja, dat, dat, dat was op een moment waar, wat ik, waar ik het überhaupt helemaal niet verwacht had. En uh, mijn kinderen die waren overgekomen uit Israël. En, uh, ik dacht dat Rob, dat, mijn man heet Rob, dat hij ze had laten komen... omdat ik dus mijn première had. Maar hij wist natuurlijk wel dat ik er een zou krijgen. En uh, toen zat iedereen in de zaal. Uh, ook Piet Sauer zat in de zaal. Ik, ik, dat was ook een dag... Piet Sauer? Piet Sauer is mijn, als mijn eerste gitarist... En, uh, en later had ik een andere gitarist, Freek Dieke. En, en mijn huidige gitarist, Cor Mutsers. Uh, en, en ik had gevraagd of we alle drie een keer... bij de Troubadour op toneel wilden komen en het samen zouden spelen. Nou, en, en, ik, en dat gebeurde. Nou, en dat was voor mij het grootste geluk... dat, dat ik de drie uh, mannen met wie ik zo hard ge zoveel oh, gewerkt oh, heb samen had. Hoogtepunt uit je carrière, of zeg je nee, dat was Madrid 1969. Nee, dat is geen hoogtepunt. Ja, een startpunt. Het, het, ja, het is natuurlijk een geluksmoment. En ook een moment wel van erkenning hè, ja. in, in Madrid. Maar het grootste geluk, vind ik, ervaar je op het toneel. Dus, en, en dat heeft niet te maken met of het nou voor een, een, een, een heel groot optreden is. Het kan soms zijn dat het in een... In een in, in, in een kleine zaal of in een prachtig kerkje, weet je wel... Wat, waar het heel mooi klinkt en waarvan je denkt... nou, nu klinkt dit zo mooi. Ja. En dat heeft meestal te maken met wanneer je harmonisch helemaal samenvalt... Met, met je muzikanten, wanneer het... dat ene moment waar je op zit te wachten... dat dat gewoon helemaal klopt. klopt. Ja. De afgelopen jaar was je uh, gelukkig, vind ik, hoor. Uh, wat vaker op tv We hebben een compilatie gemaakt... van een aantal uh, momenten dat je te zien en te horen was. Oh, leuk. Tu de te caintrameo atento sel do sel eres encanto azul kiu sel Eigenlijk alle drie wel heel mooi. De eerste was de Wereld Door, Recordings. Ja. De tweede die we hoorden, de Matthäus Masterclass bij de EO. Ja. dat geeft mij een kippenvel. Ja, dank je. Dat zou je vaker moeten doen. <laughs> en het laatste was natuurlijk Ali B op volle toeren. Nou, dat was een, de, het laatste liedje. Uh, dat Hoe, is het. liedje. ik je? Ja, dat hebben we. Dat hebben Ali en ik samen gemaakt. Uh, voor mijn laatste cd. Naar aanleiding van die uitzending? Naar aanleiding van die uitzending, ja. ja. Want je, ja, de, de vraag stellen is om een beantwoorden. Uh, welke drie van deze drie ligt het vers van je af? Ja. Dan zou ik zeggen Ali B, want dat was zoiets anders. Of zeg je toch die masterclass met de Matthäus Passion? Nou, dat kijkt natuurlijk dat is het een andere discipline. Hè, als je hebt over kla klassieke zang... Dat, dat zijn twee verschillende disciplines. Het is een andere tak van sport, vind ik. Ja. Dus en het is ontzettend mooi. Maar wat ligt dan het vers van je af? Nou, ik vind hoe die, uh, ik, die liedje niet. Dat is, ik vind het een heerlijk lied uh, om te zingen. Ik zing het wel in mijn programma. En dan zingen mijn muzikanten die, zingen die rap van Ali. En uh, dat klinkt ontzettend leuk, moet ik zeggen. Maar ik vroeg me af, mo moet je een soort tak sluiten... met de nieuwste generatie uh, artiesten om ja, bij te blijven? Vind je dat flauw? Nee, ik, nee, ik vind het, het... Het is een, een, een ontmoeting. Dus, uh, in de muziek is het zo dat uh, verschillende disciplines... die raken elkaar soms. En die, die, die inspireren elkaar en geven elkaar een bepaalde meerwaarde. Want in wezen ben jij in al die jaren niet heel erg wezenlijk veranderd. Nou, ik, ik denk het toch wel. Dus... Uh, ik heb, ik heb wel in, die, in de loop der jaren een enorme ontwikkeling uh, mee doorgemaakt. Niet zozeer dat ik mij nou uh, direct associeer met de trend... die er op dat moment heerst. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik heb op een andere manier heb ik dus me laten inspireren. En uh, Ik vind bij mezelf dat uh, het, het ritmische aspect in mijn liedjes heel erg ontwikkeld is... Uh, uh, dan heb ik het veel meer over de verschillende maatsoorten. De indeling van hoe ik met ritmes omga. Uh, uh, de, de, de, dus ik zing drie kwart, vijf 4 uh -huh. zeven kwart, Soms door elkaar heen. Uh, het, het interesseert me heel erg hoe je dus... Die, wat je met maatsoorten, maten kunt doen. Uh, ja, het, het is zo dus met Ali B ook. Dus door die ontmoeting... Uh, dat was ook wel mooi van het programma. Hè? Van, uh, daar ging, dat ging juist over integratie, vond ik. Ja. Um, ik wist van tevoren dat, uh, dat het daarover ging. Dus ik werd gebeld toen of ik een programma wilde maken met Ali B. En uh, hij zou dan een collega rapper meenemen. Precies. En, uh, op een gegeven moment zou er dan muziek van elkaar gedraaid worden. En dan zou je in een week... Zou je uh, een, allebei een lied moeten ja. maken. Dus geïnspireerd daarop. Ik vond het een geweldig uh, concept. Ja, dat is ja. Een, een, een te gek De concept. Bij alle artiesten die ik uh, daarin heb gezien. Maar ja, dan heb je dus wel. Dus Ik ben ervan uitgegaan toen... dat ik uh, iets moest doen met hun muziek. Hm. Dus je, je past het nu toe. Je, je bent er wijzer van geworden. Ja, nou ja, ik, ik, ik heb dat ritme genomen... van het lied van Keizer. Ja. En ik ben op dat mijn manier... dus ik heb mijn fado-insteek genomen... Ja. En Met ik ben naar dat ritme toegegroeid. Ik ga je even onderbreken, want je praat heerlijk, maar de tijd loopt door. In je carrière. Um, je bent nu 62. Ja. ja. Ongeveer 20 jaar geleden. Een uh, bijzondere periode in, in je carrière, ja. in je leven. Want je stem raakt hier gewoon kwijt. Ja. Hoe lang duurde dat? Um, dat, he dat hele erge, zeg maar, het heeft een jaar geduurd. Ja. Maar dat had niks met stembanden of zo te maken. Want het, uh, het was een soort verlamming die ik heb gehad. Wist je dat op dat moment zelf? Of is dat. Ik wist dat het heel ernstig was. Ja. En uh, ik, ik, het, het leek er ook op. Want met, dat, met een verlamming weet je ook niet of je, of je nog. Of je nog. Of dat ooit beter wordt. Mm -hmm. Dus het zag er naar uit dat ik uh, misschien nooit meer zou kunnen praten. En nou, dat was een heel. Uh, diepgaand proces waar ik in zat toen. Dat je je maken... hebt wel eens gezegd... Uh, mijn stem is mijn ziel. Ja, dat is ook zo. Dus je was je ziel kwijt, dacht ik. De expressie van je ziel, eigenlijk. Ja. En ja, voor mij was het net of de snaren waren doorgeknipt. Uh, echt alle snaren. Van de, van de liefde. Van mijn eigen instrument natuurlijk. Want je ontvangt de inspiratie... Hè, van wanneer je aan het zingen bent... of wanneer je een liedje maakt. Dat gaat ook via de stem... En, en, en als dat als ik had het idee dat alles was doorgeknipt, Maar dat betekende dat je ook geen liedjes meer kon schrijven? Nee, op, op dat moment niet, want ik, ik was ik, dat handicap ik, dat je het ook niet gelijk kon vertolken of nee, ik, ik, ik, ik was ik was eigenlijk hoe kan ik het zeggen? Ik was uh, ik was al mijn alles kwijt, dus ik, ik was ook te verdrietig om om. Om te zingen of om, te, om, te, ja, om, om zelfs om gitaar te spelen, want dat kon ik toen nog wel. Je zei dat het moment duurde ongeveer een jaar, maar de hele periode voordat je hersteld was? Het heeft eh, alles bij elkaar, heeft het volgens mij wel zeven jaar geduurd. Voordat ik die kracht weer had zoals ik dat vroeger had. En, maar eh, gedurende het proces heb ik het, eh, iedere keer heb ik gedacht: ik neem dit wat ik nu heb voor 100%. En uh, ik zal met de beperking die ik nu heb, daar haal ik 100% uit. Dus ik was eigenlijk, uh, is, was dat wel een hele grote ontdekking: dat je met een, uh, ja, of ik zou zeggen een beperking, of ja. dat je met dat gegeven, uh, dat je daar alles uit kunt halen. Dus ik heb heel erg geleerd om met een beperkt instrument om daar heel mee te, le te leren het... nuanceren. Ja, ja, ja. Dus ik heb nuances geleerd. En... Maar dat was op dat moment zelf? Of heb je die conclusie iets meer achteraf getrokken? Nee, dat, dat was op dat moment ja? zelf. Nou ja, uh, voordat je eigenlijk uh, uh, je overgeeft... want het is een soort stervensprocessen waar je in zit. Als je, als je, als je weet uh, dat je iets kwijtraakt van, van wat je hebt... Dat, dat, dat moet je eerst accepteren. En van tevoren heb je natuurlijk de, de, het verdriet, de boosheid. En, en, en, ja. de, de les die je toen hebt geleerd, heb je daar vandaag de dag nog wat aan? Ja, nou, op, het, het is wel zo dat als je opnieuw voor iets, met, met iets te maken, met verlies te maken hebt, dan zul je opnieuw door een stervensproces heen moeten gaan. Maar ik ik ken wel de beweging, ik weet hoe de beweging is. En om toch in die misère het maximale positief ja, dus, uh, te moet pakken. Ja, op, een, op, een, op het dieptepunt komt pas de overgave. En het is wel zo dat als je dat die overgave echt werkelijk hebt... dus dat je je helemaal over kunt geven... en ik, ik heb toen ook gezegd van... als ik niet meer ben wie ik was... laat mij dan maar nieuw zijn... Weet je, dat was eigenlijk het hele... Uh... En je was nieuw. Ja, dat... Want je bent sterker met je stem uit die strijd gekomen... dan je erin ging. Ja, maar in, in, in principe had het met mijn stemmen niet eens iets te maken. Het had iets met heel iets, iets innerlijks te maken. Dus dat je denkt, van laat mij nieuw zijn. Dus dan, dat is zonder enige voorwaarden. Hm. Dat is niet van, oké, okay, laat mij maar nieuw zijn... maar geef me mij mijn stem maar terug. Nee. Dat is heel iets anders. Alles. Ja, het is gewoon... Een soort nieuw geboren kind zonder enige dat nog niet geprogrammeerd is. En uh, ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar een hele ja, diepe ervaring uh, heb ja. doorgemaakt. Dank je voor nu, Lenny Koer. We praten zo verder na het nieuwsoverzicht met uh, Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal.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 In de staat is de noodtoestand afgekondigd, want Isaac kan orkaankracht bereiken. Op de conventie wordt Mitt Romney formeel genomineerd als presidentskandidaat en Paul Ryan als een running mate. In Groot-Brittannië valt de ambassade van Ecuador in Londen niet binnen. De Venezolaanse president Correa zegt dat hij van de Britse autoriteiten heeft gehoord dat ze Wikileaks-vormen Assange niet in het gebouw zullen arresteren.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 Goedemorgen, dit is De Zondag, als u net inschakelt. Uh, vanochtend praat ik met Lenny Koer. Gisteren trad ze nog op op de Uitmarkt in Amsterdam. En in 1969 uh, zong ze haar levenslied De Troubadour... wat haar een overwinning tijdens het Eurovisie Songfestival uh, deed opleveren. Een liedje dat altijd bij haar blijft, uh, zo vertelde ze net. En we hebben het gehad over uh, het schrijven van liedjes... Over je stembreuk, over het uh, opnieuw beginnen, uh, daarna, als een bijna andere persoon. Uh, en ja, Lenny, ik wil het nu met jou hebben over de melancholie. Want dat is toch wel iets wat uh, onlosmakelijk met jou verbonden is. Okay. Rode draad door je liedjes. Heimwee, zoeken, ja. melancholie. Ja, het, heimwee vooral. Uh, melancholie zal zeker ook uh, zeg maar de, de basis zijn van mijn... Ja. Uh, ik, ik, ik ga je iets korter onderbreken. Ja. <laughs> heimwee vooral. Daar wil ik heimweh, mee beginnen. Ja. Waarnaar? Nou, het, het, ik denk dat een mens gewoon bestaat uit heimwee. Dat heb ik een keer gerealiseerd. Dat je een vat van, van verlangens bent. Maar wat mis je dan? Ja, dat weet je niet. Het, het, het Heimwee gevoel ken ik al van kinds af aan. Dat ik uh, op, op, een, op een stoepje zat... En dat ik ontzettend verlangde, nou, dat klinkt nou raar, dat ik dat zeg, naar Sinterklaas. Hm. En dan, uh, dan kwam, kwam er rook uit de schoorstenen en, dan, dacht, en dan, dan rook het zo naar Sinterklaas. En dan dacht ik, oh, straks is er Sinterklaas. Dat was natuurlijk het, het mooiste moment hè, vroeger, want uh, uh, dat was... Uh, maar hebben ja, we dat allemaal, een soort gevoel van heimwee? maar dat is. Oh, oh. Ja, maar het is, ja, kijk, het is zo dat wanneer het... Wanneer het, wanneer het moment gekomen is, zoals ik allemaal zeggen, Sinterklaas was dan alweer ja. voorbij. Had ik, had ik opnieuw heimwee ergens anders naar. Ja. Maar het is een heimweegevoel, is iets wat zich verplaatst steeds. Het, het verlangen is nooit ik, voltooid. Nee, het is een, een soort catch-22, zou je kunnen zeggen. Je, je, zodra je het hebt, uh, is het er niet. Is het er, dan, dan verlang je weer ergens anders naar. Maar dat is naar. lastig. Dan zou je kunnen zeggen dat je nooit gelukkig bent. Nee, ik vind eigenlijk verlangen heel erg mooi. Je moet verlangen, je moet passie hebben. ergens. Maar het heeft naar. iets onvolmaaks. Ja, ja, het is een soort lopen naar de horizon. Je, je, je loopt er naartoe, maar het, het, het gaat... Het. En het mooie is, dat ook met het maken van liedjes... is dat je steeds probeert het ultieme te, te bereiken. Dus je probeert toch zo dicht mogelijk... Bij, bij iets heel puurs en oorspronkelijks te komen. Is dat een verklaring waarom je eerder... Getrouwd bent geweest uh, en nog een relatie heb gehad met Herman Pieter de Boer. Ja. Nou, die naam mogen we noemen, dat weten we. Ja, nou. Een bekende tekstschrijver, ja. ook voor jou. Um, en opnieuw getrouwd met een nieuwe man. Ja, Rob Frank, mijn... Uh, maar heeft dat te maken jaar. met het zoeken naar? Nou, ik weet het niet, want je kunt ook wel... Kijk, in een, in een relatie is het ook wel eens mooi om... Uh, om onvoorwaardelijk voor iemand te kiezen... Uh, uh, ondanks het feit dat je, dat je niet volmaakt bent. Mm -hmm. Dat is het allermooiste, vind ik wel, hoor. Want ook binnen de relatie kan je natuurlijk uh, Kun je groeien, groeien en, en, en verder gaan. Ja, ja. want daar moet je de volmaaktheid niet echt halen. Ik vind het juist uh, heel erg mooi dat je daarvan uitgaat... dat het onvolmaakt is. Dat en is dat liefde. Je, ja, dus dat, dat... Nee, dat is natuurlijk... Uh, Misschien wel in de tijd gebrek aan ervaring. Of uh, nee. uh, zo gaat het soms in het leven dat je uh, een afscheid neemt van met iemand met wie je een, tijdje, een tijd geweest bent. Ja. Je hebt wat met uh, religie, uh, met het Jodendom? Nou, ik heb wat met spiritualiteit. Je eerste man? Niet zozeer man met. Uh, ja, was nee. joods? Ja, precies. En je huidige man ook? ook. Ja. ja, ik ben uh, heel jong ben ik overgegaan tot het Jodendom. Ik kom niet uit een religieus gezin. Maar heel vroeg had ik een, een relatie met. Ja, met, met de inspiratiebron, zeg maar. Maar heeft dat allemaal te maken met wat je net omschreef? Met die heimwee, met het verlangen. Het, het troubadour zijn op reis naar. Het volmaakte waarvan je weet: ik ga het niet bereiken. Maar dat hoeft ook niet, want de reis op zich maakt me gelukkig genoeg. Ja, dat heb je heel erg mooi gezegd. Uh, het heeft te maken met de aanwezigheid van een soort inspiratiebron, van creatieve energie. Die heb ik als kind altijd gevoeld. Dus, ja, ja. En waarom dat joden doen? Want ik een... Ja, omdat het... Na het... Ik, ik las een artikel en jouw moeder uh, vertelt daarin... dat waren de ouders van, in ja, zo'n ja. serie in de Volkskrant... Oh, ja. uh, dat je ook bij de katholieke kerk het hebt gezocht. Uh, zelfs bij een pinkstergemeente. Een hele evangelische, ja, als charismatische uh, beleving. Ja. ja. Uh, en dan het Jodendom. Nou, als kind uh, zocht ik inderdaad, wat, wat is dan God? Weet je wel? En dus ik ging ik stapte dan in een, een katholieke kerk in en ging keek ik zo omhoog Ik denk, dan moet hij daar toch ergens zijn? <laughs> en, uh, uh, maar ik, dat, dat vond ik niet. Ik vond het, en ook die, die. nou ja, goed, dat, dat. Ja. Uh, en toen ben ik uh, naar Bijbeles gegaan. Heb ik, hoe oud was ik toen? Een jaar of? Tien of twaalf ja? of zo, ik weet het niet, jonger nog. Ja, voor mijn tiende heb ik dat gedaan. Um, dus ik had wel een gevoel dat, dat, er, dat, er, dat er iets was. En voor mij was dat iets abstracts. En dat, is, dat klinkt raar, mm -hmm. maar creatieve energie is abstract. En voor mij is dat wat je God noemt, is voor mij, uh, dat is iets abstracts. Maar het is iets heel wezenlijks. Het, het heeft... Uh, in mijn lied De Muze, wat, wat je het eerst gedraaid hebt, daar druk ik dat dan wel goed uit. Een soort aanwezigheid van, van, een, een, van een creatieve energie. Maar ik ben benieuwd, en ik, ik vraag het je: dat Jodendom dat trek je dan het meest, meer dan andere uh, dingen die je hebt meegemaakt van katholieke kerk en uh, Pinkse gemeente? Wat heeft het jodendom wat die andere dingen niet heeft? Ja, dat, dat, dat, de abstractie van, van het beleven van, van godheid. Hè? Is, dus, uh, in het jodendom is wordt god. Wordt daar meer ruimte gegeven aan hoe je jezelf het godsbeeld invult? Ja, er is geen beeld van god. Maar ze hebben wel uh, de rituelen die heel sterk ja, zijn. Precies, ja, precies. Uh, mitzwa voor de jongens. Uh, ja. Shabbat vieren uh, ja. vanaf vrijdagavond. Ja. Doe je dat ook, dat soort dingen? Ja, wij maken vrijdagavond maken wij Dus uh, dan steken we de kaarsjes aan. En dan, uh, dan zegt uh, Rob een uh, zegespreuk over het eten. Maar dat is uh, bijna heel tastbaar geworden. Ja, ik vind rituelen ook wel mooi. Ik heb ook een tijd gehad dat ik dacht van ja, waar dienen die eigenlijk voor? Maar ik heb wel gemerkt in de loop der tijd dat rituelen heel erg heilzaam zijn. En uh, het, de, de, iedere week hetzelfde, hetzelfde gebaar maak je. En uh, over de hele wereld. Dat vinden wij trouwens wel mooi. Op dat moment. Uh, mijn kinderen steken op dat moment ook de kaarsjes aan. En overal. Maar dus tijdverschil ja, toch? Ja, maar min maar, maar, of meer. Min of meer. Um, ja, de, dat zijn dan de rituelen. Uh, op zoek naar uh, het vervullen van de heimwee, van het verlangen. Ja. Uh, maar kan je ook zeggen: ja, dat is God. Ja, en in het Jodendom wordt het Zion genoemd, hè? dus het verlangen Op naar Zion. Ja, Zion, ja, ook die ja, reis. Ja, dat, daar zit dat heimwee ook in. Ja. Het, het verlangen, je hoort het in de muziek, in de muziek. Heb, heb je God gevonden? Nou, laat ik zo zeggen dat ik dus de, de wetmatigheid van het. Van het, het goddelijke spel, dat heb ik wel, daarvan heb ik iets leren kennen in dat proces. De, we, de, de, de wetmatigheid van het goddelijke spel? Ja, nou, de wetma voor, voor mij heeft dus spiritualiteit te maken met een bepaalde wetmatigheid. Dat wil zeggen dat je dus je verlangens kunt transformeren. Uh, voor mij, in mijn geval, dus, was ik mijn eigenheid kwijt, dus door mijn stem te verliezen. Uh, en dus daarmee uh, ja, deprogrammeerde ik mezelf. Dus ik kwam op een soort nulpunt terecht. Wat te maken heeft met een stervensproces. En in, in dat proces was er op een gegeven moment een enorme overgave. En op dat moment dat er dus die overgave was... en daar leef je ook al een tijdje naartoe... Uh, gebeurde er iets heel bijzonders in mij. Dus ik, ik uh, raakte in een bepaalde... in een hele grote stilte kwam ik terecht... Alsof je eigenlijk. Je, je, je leeft steeds in een, in een kamertje en ineens gaan alle. Uh, gaan, uh, breekt alles open en kom je in een hele grote ruimte terecht. B de, wat was dat? Een soort zicht op de hemel of zo? Of? Nou, het, het, het, weer abstract, je kunt dat echt niet uitleggen. Alsof je dus ineens in een hele grote stilte valt. En in een liefdevolle. Uh, gevoel kreeg ik ging door me heen en zelfs een, een, een ik hoorde een heel mooi geluid en dat hoor ik trouwens, kan ik nog steeds horen maar wat, dat wat voor geluid ja een heel zacht een, een soort uh, alsof een kristalachtig geluid is dat wat ik maar dus toen dacht ik de dingen zijn oneindig want je denkt dat je uh, dat je doodgaat op een bepaald moment omdat je uh, alles waarvan je dacht dat het zo was, dat, dat, dat is niet zo. Het hele perspectief mm -hmm. van je verlangens wordt doorbroken. En op dat moment, als er die overgave is, dan, uh, dan gaat het verder. Je en komt dan, in een nieuwe fase kom, van die ja, reis. Maar... Dus dan, de, daarom vind ik ook dus dat, het, dat verlangens. Die, je moet altijd blijven verlangen. En mijn verlangen op dat moment was, toen ik dus mijn stem verloor, laat mij maar nieuw zijn. Dus ik dacht. Dus het was niet zo van laat mij maar doodgaan, maar laat mij maar nieuw zijn. En dat gebeurde, en ook. Dat gebeurde ook. Dus ik denk dat, eh, dat het hele eh, proces van transformatie, dat dat het spel is. Dat dat die wetmatigheid is van. Uh, f, ja, van eh, dat, ik, dat vind ik ook heel mooi dat dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zo is. We gaan uh, naar de dichter bij de zondag. Iemand heeft speciaal voor jou Lenny een uh, gedicht mm. geschreven. Vandaag is dat Tjirt Bruinja. Dichter bij de zondag. Stem die naar. Er was een dichter die zijn hele leven niet naar zijn hand had gekeken. Op later leeftijd hield hij zijn hand voor zijn gezicht... en bewoog zijn vingers niet. Het gedicht dat hij daarna over die hand schreef is mijn lief. Die voor me denkt in het doen zolang ik kan denken werd door hem geschreven. En niet mijn stem, maar mijn pen zingt mijn hele leven lang al met de radio mee. Obade, ballade, sodade, over verlangen, weemoed en spijt. Schrijft om te horen wie en wat er is. En dan hoor ik iemand een woord uitspreken alsof het een engel is. Een regel zingen alsof ze zin zoekt. En vraag ik mijn stem om vergeving. En of ik niet nog een kaartje voor ons beiden kan kopen. Voor een reis die ook zij maakt. Op weg naar het mooiste lied dat nog gezongen moet worden. Mooi. Ja, oh. Ontroerend. Dankjewel. je wel. Mooi. Sjeerd Bruinja schreef het gedicht. Het is na te lezen op de website eo.nl. Dit is de zondag. Ik herhaal de laatste zin. Um, op weg naar het mooiste lied dat nog gezongen moet worden. Ja, ja nou, dat is, ik dat is ook precies waar we het over van. hadden. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook uh, het lopen, alsof je naar de horizon loopt. Uh, wat ik dus in de muze heb beschreven, dat de muze je lokt altijd. En, en, en, dat, en het verlangen om steeds iets het mooiste te schrijven... dat is, zou je ook uh, de levensfonk kunnen noemen. Dus dat is waarom men leeft. Dus dat en, eh, en het onderweg, eh, ja, de reis. Eh. Ja, het onvoltooid verlangen, blijf ik zeggen. Het onvoltooid, ja, te paradoxaal is het. Ja. Het zou maar een songtekst voor jou kunnen zijn, ja, dit ja, gedicht. Ja, heel erg mooi. Goed. Lenny Koer, we praten zo verder. We gaan naar een nummer van uh, je laatste cd. Ja. Het gelijknamige nummer van uh, het album, en dat is Liefdeslied. Jou huid geklonken, zo licht in vloeiende gebaren. geruisloos in de nacht, wij waren als eeuwenlang de eerste keer, dicht in elkaar verzonken. Zo diep en stil, niet meer bewegen. Is dit het huis waarom jij riep, waarin ik zoveel jaren sliep? En waar jij mij zo doel genegen, kuste uit een droom. Er werd een woord geweven, van draden uit een ver. is een nacht zo licht gebleken, mijn rede wordt een stil verbond, werd niet gesproken uit mijn mond, maar zo heb ik jou aangekeken, vol van werkelijkheid en drog. Lenny Koer, liefdeslied. Ja. Lenny, je nummers kunnen ontzettend ontroeren. B besef je dat? Uh, ik, nee, ja, dat, dat, dat, dat, dat merk ik vaak als ik, als ik ze zing, dat dat zo is. En uh, dat vind ik ook wel mooi van als je liedje schrijft, dat je ook bij jezelf dat moment probeert te, te vinden wat je zelf zo raakt. Want en... dat zou die ander ook kunnen raken? Ja, ik denk het. En soms is dat ook wel confronterend. Want in principe ben ik eigenlijk een beetje, nou ja, je bang voor te veel sentiment. En ik vind het soms, soms vind ik het zielig, weet je wel. Voor mensen, voor jezelf of voor anderen. Ja, als mensen huilen bij een lied bijvoorbeeld. Zoals nu een heel prachtig liefdeslied. Ja, dat is heel kwetsbaar. Want als mensen dan een relatie kapot hebben dan vind je dat te confronterend misschien. Bijvoorbeeld, ik heb ook wel een liedje... dat heet Ik zal altijd om je blijven geven. En als ik dan weet dat er iemand in de zaal zit... die net iemand verloren heeft... dan durf ik daar bijna niet te zingen. Want dat vind ik dat... Ja, dat vind ik misschien dan te pijnlijk of zo. Dus maar ik ben blijft, heel voorzichtig met. Ik heb over om ja, dat ja, nog ja, ja, uit ja, te ja. voeren. Ja, ja. en ja. toch uh, vinden ze de mensen het dan toch mooi. Maar ja. dat is dan, weet je, dat moment. Dat, dat, dat, dat, dat, dat is een beetje dat schrijnende van wel of niet. En dat is soms, soms een beetje op het randje. Ja. Maar, maar dat ja. randje zoek je bewust op. Ja, het, dat moet je ook wel opzoeken. In je nieuwe theaterprogramma heb je ook een liedje voor je zus geschreven? Ja. Ja. Is dat nou ook een liedje waarvan je denkt: ja, dat kan ik bijna haar niet uh, toezingen? Dat ligt te gevoelig. Ja, dat, dat, ik, ik heb het nog nooit gezongen. Dus ik, het, uh, ik heb het zeker ook niet voor haar gezongen. Maar en, het is wel voor haar bedoeld? Ja, ik heb het zeker voor haar geschreven. Zijn mijn zusje heeft precies een jaar geleden haar man verloren met een ongeluk. En dus dat, om, je zuster is iets wat heel dichtbij is. Hè? Dus ieder trekje van haar gezicht ken ik. En, en haar verdriet, dat. dat, dat dat grijpt me enorm aan. Dus het moment dat je dat toch voor het eerst voor haar moet zingen... is wel iets ja. waar je misschien tegenop ziet? Dat denk ik wel, ja. Ik, ik, dat, dat, uh, dus ik, de allereerste keer dat ik het zing zal het, zal het zeker niet voor haar zijn. We gaan het, het in het concertgebouw zingen. Heb, heb, heb je een paar uh, regels uit het lied, zo uit je hoofd? Of zeg je dat is lastig? Um, ja, dat, dat waar we het net over gehad hebben, dus dat je... Uh, een soort doorbraak maakt in dat stervensproces, weet je wel. Uh, toen ik dat vertelde van met mijn stem, dat je dan door iets heen breekt. En je zou bijna kunnen zeggen dat, dat het net is of je gekust wordt door de eeuwigheid. Hè? En uh, ik wenste voor haar dat zij zo'n moment zou beleven... dat ze gekust werd door de eeuwigheid. Als, dan, dan, als dat komt, dan zie je alles ook... Uh, wat relatiever en dan lijkt het net of je een grotere een gr een groter perspectief... een grotere ruimte hebt. Dus ik heb het refrein gemaakt. Uh, neem me mee, til me boven de tijd. Keer me, kus me met eeuwigheid. Maak me licht. Neem me mee, tot mijn adem verglijdt... in een andere werkelijkheid die mij bevrijdt. Ja, dat is mooi. Uh, geloof je in de eeuwigheid? Ja, de eeuwigheid. Ja, zeker geloof ik in de eeuwigheid. Geloof je in een leven dan na. het leven hier op aarde? In de eeuwigheid? Ik, ik weet dat er een, een, iets is wat niet ophoudt. Weet je wel, met. Uh, wat, wat alsmaar. net met met. met, met uh, uh, als, je, als je een, een, een blad van een, van, een, van een boom fotografeert... en je ziet dan die nerfjes en je gaat er steeds dichterbij... en dan kom je bij een nerfje die heeft weer zijtakjes en weer zijtakjes, Weet je, het, het houdt niet op. Ik, ik denk ook dat, uh, dat, er, dat er iets oneindigs is. En maar hoe ook, dat, voor, ook voor jou, dat je zegt van nou, als ik toch een ik keer Ik weet niet wat voor vorm dat heet. Ik dat weet niet wat voor vorm dat heet. Ik, ik denk er eigenlijk ook niet over na... Uh, maar ik heb een gevoel dat, dat, dat een, een bewustzijn dat het niet op kan houden. En dat dat uh, op, op wat voor manier het doorgaat, weet ik niet. Misschien, het, ik denk dat het heel abstract wordt uiteindelijk. Dat je, dus, uh, ja, dat je opgaat in het geheel. En dat zou ik wel heel mooi vinden. Want als je in het geheel kunt verliezen in muziek. En dat gebeurt wel eens zo'n moment dat je gewoon bijna oplost. Ja, ja dat is het gelukkigste dat je even moment. Van de wereld bent. Van de, ja, dat, dat je jezelf verliest. Z zoiets zal In dan ook zijn. Ja. Nou, dat zou het mooiste zijn. Ja. Nou, Tarsbaar. Eh, heb je als erfenis niet alleen je muziek, maar je hebt ook kinderen. Ja. In Israël wonen ze. Ja. Twee dochters. Ja. Kleinkinderen inmiddels. Ja. Veel contact met ze? Ja, heel veel. Ja. Ja, ik ga een aantal keer per jaar ga ik naar Israël toe. En uh, mijn kinderen komen ook hier naartoe. En gelukkig komen ze binnen een hele afzienbare tijd. Dus voor een paar weken zijn ze hier weer. Israël een turbulent land. Ja. Maak je wel eens zorgen om de, om de situatie daar en hoe het met je kinderen en kleinkinderen is? Ja, ik, ik, ik, af en toe moet ik er ook wel eens uh, me er los van maken. Want ik, ik, ik, soms lees ik wel eens. Uh, op mijn iPad, weet je wel. Dan mm -hmm. kijk ik naar een Israëlische krant. En dan heb ik me aangeleerd om dat s'avonds niet meer te doen. Voor het slapen gaan? Nee, nee want soms dan lees je dat ik mee. iets en dan, en dan... God, ik dacht, dat wil ik helemaal niet weten nu, weet je wel. Nou, dus het is af en toe zorgelijk. Ik ben ook wel eens uh, in Israël geweest tijdens een oorlogssituatie. Dat ik dus mijn kleinkinderen moest uh, bij mijn kleinkinderen moest blijven... terwijl de sirenes steeds afgingen. Komt het daar ooit goed? Natuurlijk komt het goed. Maar ja, wanneer weet ik niet. Want het, elke oorlogssituatie, is, is overal is dat, is dat wel eens overgegaan. Ook hier geldt dat er een nieuwe fase, een nieuw hoofdstuk mogelijk is. Als mensen gewoon uh, allebei dus uh, hun, hun, hun, ja, hun beeld over elkaar en over zichzelf kunnen, kunnen doorbreken. Ja. Normaal gesproken vragen we aan de gast van, uh, schrijf wat in ons gastenboek, De Ideale Zondag. Uh, je kwam net voor zeven binnen, daar ben je nog niet aan toegekomen. Nee. Maar kan je in een paar woorden zeggen hoe jouw ideale zondag eruit ziet? Um, de, de, de, ik vind het heel erg moeilijk, want vaak op een zondag treed ik op... en dan uh, ben ik al heel vroeg, zit ik in de auto al onderweg ergens naartoe. Maar laat ik het zo zeggen, ik... Uh, een zondag is denk ik bedoeld, eh, eigenlijk oorspronkelijk bedoeld, om, om je eventjes alles te, te doorbreken. En eh, om, eh, ja, om bij de familie te zijn. Dankjewel. Uh, ja. Ja. ja, de tijd zit erop, Lenny. Ja. Ik vond het uh, puur met je vanochtend. Dankjewel. <laughs> het was nog wel heel vroeg. Ja. <laughs> zeer bedankt. Vroege Vogels, straks na 8 uur met Karin van de Boogaard. Uh, goedemorgen, Karin. Goedemorgen, Jeroen. Hoi, hey, wat gaan jullie doen? Nou, we gaan iets heel bijzonders doen. Je zou me moeten kunnen zien zitten nu. Dan zou je weten wat ik ging doen. Ik zit hier in een uh, imkerpak, compleet met uh, sluierhoed. Want uh, het vroege vogelsbijenvolk zit hier achter in de bijenkast, achter het kapitol. En daar gaan we vandaag de honing uithalen. Pim Lemmers, hobbyimker, die gaat voordoen hoe je honing sneert. Perfect. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 journaal.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 Hallo mensen, na een maand vast te vieren, we zo Rijma Suikerfeest. Acteur Mimoun Awisa is een van onze gasten. Ook de dressuurruiter Yassine Ramouni. We hebben optreden van de kunstzangeres Chopi Alfata. al met Achmed ontvangt de bekendste bakker van Nederland, Simon de Jong. En ik praat met burgemeester Abu Talen. Vanavond op Nederland 1 om half 12, Rijma Suikerfeest. Bij de Dieren Speciaalzaak, de mensen die van dieren houden, Bejafar. Dit is Radio 1.